1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Simon Bootsma... dat is de ontwikkelaar van zogeheten elektronische neuzen die in het Rotterdamse havengebied zijn aangebracht om stank te detecteren. Nu het NOS Journaal, Dorald Megens. Goedemiddag, het Slotervaartziekenhuis wordt verkocht. EU-buitenlandcoördinator Ashton denkt dat Janukovic... contract met Europa alsnog gaat tekenen. En is in Leiden, krijgt een meteoriet in de collectie. In het westen, midden en noorden is het zonnig... op andere plaatsen nog nevelig en bewolkt. Drie tot vijf graden is het bij een matige zuidwestenwind. Vannacht kan het mistig zijn en ook morgen blijft het droog en zonnig... vooral in het zuiden en oosten. De verkoop van het ziekenhuis in Amsterdam gaat door. De verkoop aan zorgondernemer Loek Winter was onzeker... nadat de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam zich uh, druk maakte over het ziekenhuis en zich erover boog. Verslaggever Edwin van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Edwin, het gaat dus door de verkoop. Ja, dat is de uitkomst van een maandenlange overnamestrijd en ook nog het nodige juridische gestegel dat gistermiddag eindigde bij de ondernemingskamer bij het Amsterdamse Hof. Maar de uitkomst is ook na een urenlang overleg tot half vier afgelopen nacht dat het Slotervaartziekenhuis voor 29 miljoen euro wordt verkocht aan een zorgondernemer uit Lelystad... Meneer Loek Winter, die zich eerder heeft vermoeid met de overname bij het ziekenhuis in Flevoland... zei de Zeeziekenhuis, hij koopt voor 29 miljoen het slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West. Waarom zoveel twijfel Edwin? Wat maakte dat die verkoop op losse schroeven stond? Nou, het, het, het koopcontract, het voorlopige koopcontract uh, waar je dan over spreekt natuurlijk, uh, dat ligt er al een tijdje. Maar voor de voormalig ziekenhuisdirecteur, Aisel Erbudak, uh, was dat uh, uh, rammelwerk. Ze sprak van een vluggetje. Uh, het ziekenhuis zou worden gesloopt als Winter het zou overnemen. In stukken worden geknipt en uh, het zou voor een koopje van de hand zijn gedaan. En, had, uh, en er waren meer overnamekandidaten die meer geld voor het noodlijdende ziekenhuis over zouden hebben. Ze probeerden dus het koopcontract... ...contracten laten ontbinden. Uh, de interim bestuurder die nu de scepterswijk ja. bij het ziekenhuis... ...kreeg daarvoor ook toestemming... ...want dat, uh, de periode waarbinnen het kon worden ontbonden... ...dat liep pas vannacht af. Maar de interim bestuurder mevrouw Insinger, uh, zo heet zij... ...heeft toch besloten om die voorgenomen deal... ...dus uh, gewoon door te laten hm. gaan, ondanks het protest. Zijn er toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld dat het ziekenhuis... ...niet mag worden opgeknipt of zo? Nou, dat is een, nog een beetje onduidelijk. Dit is het nieuws dat ik uh, zojuist hoor van een aantal advocaten die bij deze overnamestrijd uh, betrokken zijn uh, al maandenlang. Uh, uh, of er voorwaarden zijn gesteld aan meneer Winter om het ziekenhuis intact te laten, uh, dat zal ongetwijfeld uh, zijn besproken. Maar of dat ook een eis is die nu aan hem, waar hij, aan hij zich moet houden, dat is uh, maar eigenlijk uh, niet bekend. Nee. Het is wel zo dat uh, de, deze deal uh, positief is.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 Nou, dat is een, een, nog een beetje vroeg om daar iets over te zeggen. In ieder geval um, uh, uh, uh, voorspelde uh, de, de medici en ook de cliëntenraad, die namens de patiënten spreekt, dat als, er, als dit gesteggel nog maandenlang uh, doorgegaan zou zijn, dat het ziekenhuis en dus ook de patiënten en het personeel daar zeker niet gebaat bij zouden zijn. Dus ik leg dat uit als dat ze blij zijn met deze stap, als natuurlijk de nieuwe koper zich moet houden, zich houdt aan, uh, aan alle beloften die hij heeft gedaan... maar daar zullen ze hem zeker aan houden. 29 miljoen euro betaalt Loek Winter voor het slotervaartziekenhuis... en de verkoop gaat door. Dankjewel, Edwin van den Berg. Er lijkt beweging te komen in de padstelling tussen Oekraïne en Europa. Buitenlandcoördinator Catherine Ashton, die is net terug uit Kiev, die denkt dat president Janukovic het associatieverdrag met de Europese Unie uiteindelijk toch zal ondertekenen. Janukovic has made it clear to me that he intends to sign the association agreement. What he talked about were the short-term economic issues that the country faces and it is my view that those challenges which are real can be addressed. De economische problemen waar Oekraïne voor staat kunnen worden tegemoetgetreden, zei Ashton. Correspondent Chris Ostendorf vertelt wat er veranderd is tussen nu en drie weken geleden... toen de president weigerde zijn handtekening te zetten onder dat verdrag met Europa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 het is nog niet zover. En als Ashton het heeft over het tegemoetkomen van de economische problemen... waar het land mee te maken heeft, wat bedoelt ze daar dan mee? Investeringen? Ja, nee, dat is onderdeel van de onderhandelingen van de afgelopen jaren al geweest. Oekraïne heeft steeds in die onderhandelingen gezegd... dat ze geld willen van Europa. En niet zo'n beetje. Het gaat om 20 miljard euro uh, die nodig zou zijn om te kunnen tekenen. Want de redenering van de Oekraïne, van Janukovic is... als we met Europa nou een verdrag gaan tekenen... gaan we verliezen leiden aan de andere kant. Door sancties bijvoorbeeld van de Russen. Europa heeft steeds gezegd uh, geweigerd om met zulke bedragen op tafel te komen. Maar, maar nu zegt Ashton, het is eigenlijk omgekeerd ook zo... als je nou een verdrag tekent met Europa. Komt er ook een handelsakkoord? Westerse bedrijven, ook, ook Nederlandse bedrijven he, staan te popelen om te investeren in Oekraïne. Je zult dus zien als je nu met Europa zaken gaat doen. Heb je daar op de lange duur ook profijt van. Dat is wat anders dan onmiddellijk 20 miljard op tafel leggen. Maar het is wel een uitgestoken hand van de EU aan Oekraïne. Hmm, maar als Janukovic nou besluit om dat verdrag uiteindelijk te gaan tekenen. Uh, heeft hij dan niet direct uh, meneer Poetin aan de lijn? Een ruzie met de Russen? Ja, dat uh, blijft natuurlijk het probleem. Rusland blijft een machtige speler in de regio. Heeft eerder gedreigd met sancties, dichtdraaien van de gaskraan. Het is winter in Oekraïne, het is daar koud, dat kunnen ze zich niet veroorloven. Dat is ook de reden dat Oekraïne tot nu toe steeds heeft gezegd, we willen verder praten, ook verder praten met Europa, maar wel graag met de Russen ook aan tafel. Met z'n drieën dus om tafel. Europa wil dat niet, die wil onderhandelen met een volwassen land, alleen met de Oekraïne, niet met de grote broer Rusland ook nog eens aan tafel. Dat blijft voorlopig dus nog touw trekken om te kijken wie het sterkste is uiteindelijk. Ja, Chris Ostendorf ondertussen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 Volgens eurocommissaris Rehn zullen de problemen bij Slovense banken Europa geen geld kosten. Hij benadrukt dat Slovenië verder kan gaan met het op orde brengen van de financiële sector... zonder financiële hulp van de Europese partners. De bekritiseerde dove tolk bij de herdenkingsplechtigheid voor Nelson Mandela... zegt dat hij dinsdag last had van hallucinaties en stemmen in zijn hoofd. Hij geeft toe dat hij nu wordt behandeld voor schizofrenie. I'm a patient patiënt. receiving a treatment in schizophrenie. Dat was de tolk. Volgens de tolk verklaart dat waarom er niets van te begrijpen was. Uh, het feit dat hij dus stemmen hoorde en hallucinaties had dinsdag. En zei: Ik probeerde mezelf onder controle te krijgen en de wereld niet te laten zien wat er aan de hand was. Uh, dat heeft hij gezegd tegen een Zuid-Afrikaans radiostation man maakte er dinsdag een potje van... en bleek niet te beschikken over de basiskennis om te kunnen tolken. Dit is het nos journaal. het door Meegens. megens Zorgorganisatie Carijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen... en daardoor verdwijnen 650 voltijdsbanen. Dat niet iedereen fulltime werkt... worden vermoedelijk zo'n duizend mensen getroffen. Het gaat vooral om werknemers van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Volgens Karijn is de bezuiniging noodzakelijk... omdat de organisatie steeds minder geld van de overheid krijgt. Karijn heeft verzorgings- en verpleeghuizen in het midden en het westen van het land... De komende jaren zullen 9 van de 26 locaties de deuren sluiten. Museum Naturalis in Leiden krijgt een meteoriet in de collectie. De steen stortte neer in Diepenveen, vlakbij Deventer. Martijn van der Zanden gaat 140 jaar terug in de tijd. Oktober 1873. Op het land zijn werkers in Diepenveen bij Deventer hard aan het werk. Dan valt er een meteoriet. Deze steen viel met een verblindend licht onder heftig sissen neder. De werkers rapen de steen op. Ze timmeren er een mooi houten doosje omheen. Maar ja, dan verdwijnt hij toch voor 140 jaar uit het zicht. Deze meteoriet die kreeg ik in de zomer 2010. En u had eigenlijk geen idee hoe bijzonder deze steen was? Nee, dat had ik echt niet. Ik dacht... Fijn, ik krijg een meteoriet cadeau. Ik ben hier echt wel heel erg blij mee. Maar ik wist niet hoe bijzonder af deze steen was. En nu vandaag, zojuist, is hij dus hier weer overhandigd in Naturalis. Heel officieel, deze bijzondere meteoriet aan u. Wij zijn er uh, ongelooflijk blij mee. Volgens aardwetenschapper Marco Langbroek is het op wereldniveau een belangrijke meteoriet. Omdat hij van een ontzettend zeldzaam type is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld achterhalen uit welke nevel ons zonnestelsel is ontstaan. Maar er is meer. We hebben ook nog te maken met materiaal wat letterlijk de bouwsteen heeft aangeleverd... voor het ontstaan van leven op aarde. Het is ontzettend oud hè, deze meteoriet. Ja, hij is 4,6 miljard jaar oud. En het is het oudste fysieke materiaal wat je ooit in handen kunt hebben. Ouder dan dit kan gewoon niet. Er zijn in Nederland vijf meteorieten bekend kent. In ieder geval die zijn, die zijn teruggevonden. Dat is eigenlijk heel weinig, hè, zeggen jullie. Dat is, uh, dat is heel weinig. En we weten eigenlijk vrij zeker dat er meer meteorieten in Nederland moeten vallen. Alleen worden ze gewoon niet gevonden. En alle Nederlandse meteorieten zijn eigenlijk boven water gekomen, omdat mensen ze hebben zien vallen. En dat is blijkbaar toch wel een voorwaarde om die dingen in Nederland uh, te vinden. 4,6 miljard jaar oud meteoriet die nu bij Museum Naturalis in Leiden ligt. De reportage was dit van Martijn van der Zanden. De detailhandel heeft in oktober 1,5% minder omgezet dan in oktober vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De verkopen van non-voedwinkels, zoals elektronicazaken en woonwinkels, daalden met 3%. De prijzen waren iets lager dan een jaar geleden. En dat kwam voor een deel doordat in oktober een einde kwam aan het prijsverhogende effect van het hogere btw-tarief per 1 oktober vorig jaar. De omzet van postorderbedrijven en internetwinkels steeg in oktober flink met zo'n 9%. Ajax gaat onderzoek doen naar de supportersrellen van gistermiddag in Milaan. Supporters van Ajax raakten slaags met Italiaanse demonstranten van de Forconi-beweging. Ze protesteerden vreedzaam tegen hoge brandstofprijzen en belastingen. En vlak voor de wedstrijd waren Ajax-supporters bij het San Siro-stadion... ook betrokken bij rellen met fans van AC Milan. Een paar Ajax-supporters werden neergestoken. Drie van die supporters liggen nog in het ziekenhuis. Sport. De Nederlandse vrouwen zijn bij de Europese kampioenschappen korte baan zwemmen gedisqualificeerd in de series van de 4x50 meter vrije slag en dat vanwege een verkeerde overname. Nederland was favoriet voor de Europese titel omdat in de finale vanavond Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Inge Dekker zouden zwemmen. Heemskerk en Kromowidjojo plaatsen zich individueel wel voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. En PSV heeft vanavond aan een gelijkspel tegen Ciorno Moret Odessa genoeg... om ook na de winterstop nog in de Europa League te spelen. Maar het wordt moeilijk genoeg, want PSV zit in de hoek waar de klappen vallen. Al zeven wedstrijden op rij is er niet gewonnen. Trainer Philip Cocu hoopt dat PSV niet alleen een goed resultaat haalt, maar ook goed speelt. En dat schreef je na door, door altijd te spelen om een wedstrijd te winnen. Ook als het kan soms een, een punt genoeg zijn. Dat is een hele rare manier om een wedstrijd in te gaan. En dat past ook niet bij ons. En door uh, je doelstelling uh, te behalen... Uh, zal, zal het vertrouwen uh, groeien bij spelers, bij een team. En kun je dat gebruiken naar, uh, naar de wedstrijd van het weekend toe. PSV-directeur Tini Sanders zei eerder deze week... dat het voor de jonge groep van PSV misschien wat beter is... om een jaar geen Europees voetbal te spelen. Maar trainer Cocu is duidelijk over de ambities van PSV. We hebben als doelstelling gesteld om de volgende ronde te halen. Net als net gezegd is... is uh, is het er de ervaring namelijk die je meeneemt uh, naar de toekomst toe? Voor spelers heel belangrijk. Dus ik denk dat uh, de dat heer Sanders uh, meer bedoeld heeft dat, uh, dat het wel invloed heeft op de manier van trainen en werken. Of je een hele week na een wedstrijd toe leeft als groep, zijnde of uh, ja, je hebt twee dagen of soms een keer drie. Dat dat wel veel invloed is op, uh, op deze jonge spelers. En dat is natuurlijk ook zo. Nog één keer de hoofdpunten uit dit 1 uur-bullet. Het ziekenhuis in Amsterdam wordt verkocht. De kogel is door de kerk. Ondernemer Loek Winter betaalt er 29 miljoen euro voor. EU-buitenlandcoördinator Ashton denkt dat de Oekraïnse president... Janukovic uiteindelijk het contract met Europa alsnog gaat tekenen. En Naturalis in Leiden krijgt een meteoriet in de collectie. Dit was het uitgebreide 1 uur-journaal van de NOS. Het is inmiddels 14 over 1. Zometeen gaat de NCV verder met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklus met Simon Bootsma... de ontwikkelaar van zogeheten elektronische neuzen... die in het Rotterdamse havengebied zijn aangebracht om stank te detecteren. Deze week kijken we in de reportageserie In de Praktijk mee met de vogelbescherming. Bioloog Luc Hoogestein legt uit waarom wij Nederlanders onze vogels soms wat saai vinden. Dat komt omdat wij die vogels al heel, heel goed kennen, eigenlijk. Maar ik heb wel eens Amerikanen op bezoek gehad. En die gingen helemaal uit hun dak van de kolmis. Zo'n mooie vogel als de kolmis hadden ze in Amerika nog nooit gezien. En er komen zelfs hele clubs Engelsen hier naartoe om naar ganzen te kijken. Zogenaamde Goose Bonanza's. Die vinden plaats. <laughs> en dan om half twee is er uh, Stam.rel. De stelling dan, vaders moeten minstens vijf dagen betaald kraamverlof uh, verlof krijgen. Bent u het daarmee eens of oneens met die stelling? sms dat dan naar 70, 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, eens of on, oneens, u raadt het al. Doe dat dan met hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. In het Rotterdamse havengebied wordt vandaag een netwerk van 77 zogeheten elektronische neuzen in gebruik genomen. Daarmee moet eventuele stank worden gedetecteerd eerder dan dat omwonenden er last van krijgen. Met de ingebruikname heeft het Rotterdamse havengebied het grootste e nos netwerk van de wereld. Simon Bootsma is ontwikkelaar van de elektronische neus en ook nog een keer de uitvinder van de online e nos Goedemiddag meneer Bootsma, wat is een elektronische neus? Nou, een elektronische neus is een, een compact apparaatje waarin uh, sensoren zitten. En die sensoren die reageren eigenlijk op allerlei uh, stoffen die in de lucht hangen. Waaronder uh, geurende geurstoffen. En wat kunnen ze daarmee in de haven? Nou... Naast de sensoren zelf zit er ook een, uh, een, een telefoon in. En uh, zo kun je op afstand 24-7, dus de hele dag door... Uh, met een resolutie van een minuut, uh, voortdurend meten... en voortdurend monitoren uh, wat de geursituatie daar ter plekke is. Dus je krijgt de hele tijd updates van de situatie op dat moment... zo gauw er iets aan de hand is, kan je ingrijpen. Exact. Ja. En dan bent u ook nog de uitvinder van de online e-knows. Ja, klopt. Wat, wat, wat kan je daar dan weer mee nou, uh, wat, wat de, de Ino's Ansich uh, bestond al een, een tijd. Uh, dat was een apparaatje, dus met, met die sensoren erin. Maar daar werd al een hele uh, berg computers werden, uh, hingen daaraan. Dus dat was een, een vrij groot, uh, omvangrijk apparaat. En uh, wij hebben hem eigenlijk online gemaakt. Dus dat betekent dat uh, de informatie van de. Neuzen in het veld uh, naar een centrale computer worden gestuurd... waar ze, uh, de data wordt verwerkt, verder wordt verwerkt. En ja. Dat is eigenlijk het, het verschil tussen de, de normale elektronische neus... en de online uh, e-no's. Ja. En, en die elektronische neus die weet ook precies uh, welke geur wat is... Nou, dat hebben we hem aangeleerd. Net zoals je, je eigen neus. Daarom noemen we het ook een neus. Je moet, de neus vergaat eigenlijk patronen. En die patronen moet je vergelijken met, met referentiepatronen. Dus als je de neus blootstelt aan de geur van een sinaasappel. En je vertelt hem, dit is de geur van een sinaasappel. Dan is de volgende keer, als je weer hem blootstelt aan de neus van de, aan de geur van een sinaasappel. Dan herkent hij, die, herkent hij dat patroon en dan zegt de computer van nee, ik denk dat ik nu. Ja. Nou In Rotterdam komt dus dat grootste elektronische neuzenveld. 77 komen er daar, uh, ingesteld dus door het havenbedrijf Rotterdam. Marielle van Dijk is daar projectmanager en verantwoordelijk voor het opzetten van het INO's e netwerk Mevrouw van Dijk, waarom komen die 77 elektronische neuzen in die haven? Omdat wij het heel belangrijk vinden dat uh, de haven kan blijven groeien. Uh, daarvoor moet je dus ook wat doen aan de hinder die uh, omwonenden beleven van, uh, van de haven. En dan is natuurlijk zo'n neuzennetwerk een prachtig instrument om daar weer in te zetten. En hoe gebeurde dat tot nu toe dan? Uh, de DCMR die, uh, wachtte totdat de bewoners een melding deden... en gingen dan uh, met een zogenaamd neuzenpanel, dus getrainde menselijke neuzen... ter plaatse kijken wat er aan de hand was. Getrainde menselijke neuzen, die zijn er ook? Die zijn er ook nog, ja. <laughs> en die worden nu allemaal ontslagen? Nee hoor, dat is nog steeds noodzakelijk. Uh, wat meneer Bootsma net al zei, is het uh, uh, netwerk moet nog heel veel leren... En ook de geuren in de haven zijn nog lang niet allemaal zo uh, specifiek te herkennen... dat we daar gelijk uh, uh, precies weten wat er aan de hand is. Ja, nou, nou doet u dat als havenbedrijf. Je zou denken dat een, een bedrijf dat in die haven zit... het, het zelf doet, zo'n zo neuzenveld aanleggen. Klopt, dat doen we ook. Uh, het mooie van dit veld wat vandaag uh, in gebruik wordt genomen... is dat ook duidelijke samenwerking is. Uh, bedrijven doen daarin mee, gemeenten doen mee, wij doen mee. En zelfs bewoners hebben daarin meegedaan. Ah, kijk aan. Dus de bedrijven doen ook gewoon uh, uh, zelf mee. B wat is nou zo'n geur, uh, want u zit daar dus wel uh, bij de, in, in die haven. Wat is nou zo'n geur waarvan u zegt, nou daar word je op een gegeven moment helemaal gek van uh, uh, als je dat hele dag ruikt? Ja, ik heb er zelf gelukkig, zit ik iets verder van de haven af. Maar de meldingen van de DCMR die geven aan dat vooral uh, oliegeur en gistgeur als uh, zeer hinderlijk worden ervaren. Ja. En die zijn uh, in, uh, in de haven aanwezig. Ja, dus dat, dat zijn de, de boosdoeners in dit geval. En die, uh, maar, maar, maar goed, die geuren verdwijnen niet natuurlijk door, door dit systeem. Het, het systeem zelf niet inderdaad. Die, uh, dat moeten we wel leren wat, wat voor geuren er allemaal zijn. Maar het maakt het wel makkelijker om adequate maatregelen te nemen. En dat zullen de bedrijven zelf moeten doen. Ja. Maria van Dijk van het havenbedrijf Rotterdam, dank. Graag gedaan. Terug naar Simon Boosma, dus de ontwikkelaar van de elektronische neuzen. Um, meneer Boosma, wat is eigenlijk het verschil tussen een na natuurlijke en een elektronische neus? Is die, uh, is die beter, die elektronische? Nou, hij is anders... Uh, het, hij is niet zonder meer beter. Maar uh, hij is wel uh, in staat om uh, gelijkaardig hè, aan, de, aan de menselijke neus... een, een aantal stoffen te kunnen uh, herkennen. Er zijn ook stoffen die uh, de neus wel ruikt, die de mens niet ruikt. En er zijn stoffen die de mens wat beter ruikt dan de elektronische neus. Dus je kunt niet zonder meer zeggen... de elektronische neus is beter of slechter dan ja. de, de menselijke neus. Maar laten we zeggen, voor een objectiever oordeel... is die elektronische neus misschien beter. Want die, die, die, die kijkt alleen maar naar wat hij uh, moet ruiken... Uh, op dat moment. En wij, mensen krijgen er allerlei dingen doorheen. Ja, precies. Dus uh, wij raken ook uh, geëmotioneerd uh, van geuren. En dat, dat wordt de elektronische neus niet. Die registreert uh, cool van uh, elke, elke minuut uh, legt hij zijn waardes uh, vast. En zegt hij van nou, nu is het aannemelijk dat er een, uh, een, een verhoogde geursituatie is. Of uh, nu is het uh, een normale achtergrond uh, niveau. Ja. Van welke geur wordt u geëmotioneerd? Nou, er zijn hele hoge geuren, uh, rotte eieren vind ik niet lekker, maar uh, <laughs> leligeur weer wel. Ja, ja, of gemaaid gras hoor je altijd, hè? Ja, ja klopt. <laughs> ja. Koffie. <laughs> -zij, nou worden uh, uh, mensen, maar vooral ook uh, uh, beesten, honden met name, worden ingezet bijvoorbeeld om drugs op te sporen. Zou zo'n elektronische neus ook hier uitkomst kunnen bieden? Jazeker. Um, nu is een, een, een hondenneus wel heel erg gevoelig. Nog veel gevoeliger dan een mensenneus. Maar um, we hebben zeker indicaties dat uh, geuren en, en gassen die vrijkomen bij, bij allerlei drugs uh, die opgeslagen zijn, zitten in, in, in bagage. Daar uh, reageert uh, de neus op. Maar we kunnen nog verder gaan. Uh, we kunnen ook bijvoorbeeld in uitgeademde lucht van, van mensen een heleboel uh, uh, stoffen. Detecteren dus voor, die, voor medische doeleinden is het ook geschikt misschien? Ja, daar, het, het, het, het wetenschappelijk onderzoek gaat op dit moment heel erg uh, gericht worden op, op het detecteren van allerlei uh, indicatoren in uitgaande lucht om, om daar uh, de conditie of, of ziektes bij, bij mensen te kunnen en, ontdekken. En wat kan je daar dan mee opsporen bijvoorbeeld? Nou, er zijn hier onderzoeken. Wij hebben er zelf al wat uh, ervaringen mee gehad. Dus onze neus is al ingezet voor het uh, detecteren van, van astma. En, en uh, er worden op dit moment ook heel veel onderzoek gedaan... om, om uh, kanker in een heel vroegtijdig uh, stadium te kunnen detecteren in ja. uitgaande lucht. Maar zo'n zo neusensysteem in, de, in een operatiekamer bijvoorbeeld... dat zou ook gewoon prima kunnen. Gouw uh, er iets uh, misgaat, uh, uh, slaat die alarm. Ja, klopt. Dat is, uh, daar zijn we nu heel erg hard mee, uh, mee aan het werk. Om dat soort uh, applicaties verder te ontwikkelen. Het, het klinkt zo logisch allemaal, maar dat is heel vaak natuurlijk ja. met uitvindingen. Je vraagt je af waarom dat nu pas is. Hè? Waarom hebben ze dit niet al veel eerder bedacht? Nou, de sensortechnologie aan zich is uh, niet heel erg nieuw. Maar het is vooral de, de combinatie van uh, de, de telecommunicatie... de ontwikkeling in de computertechnologie... en uh, de computer in de sensortechnologie. En als je die alle drie combineert... dan komen de mogelijkheden zoals dat nu uh, op dit moment uh, ontstaat. He, je hebt ook een, een smartphone met een uh, hele geavanceerde camera erop. Nou, net zo goed dat de camera eigenlijk ook een elektronisch oog is... en een microfoon eigenlijk een elektronisch... Oor is de nu dan ook de elektronische neus. Ja, u bent gewoon de slimste geweest. Die al die dingen uh, netjes bij elkaar heeft gelegd. En daar een goed systeem achter heeft bedacht. Nou of ik de slimste ben weet ik niet. Maar ik ben wel uh, een van de eerste die met heel veel bloed, zweet en tranen ermee aan het ontwikkelen is uh, gegaan. Ja, en, en trots op uw INO's, e ongetwijfeld. Absoluut. Ja. Dank, dank voor het gesprek. Uh, een mooi verhaal is het. Simon is ontwikkelaar van de elektronische neus. En dus de uitvinder van de online INO's. E dank u wel. Geen dank. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, dat doen we bij de vogelbescherming. Ze hebben vorige week een oranje lijst gepresenteerd... met 22 vogels die, er, uh, die het erg moeilijk hebben. De lijst komt tot stand door vogeltellers. Duizenden vrijwilligers en professionals gaan op pad... om bij hen in de buurt alles te noteren. En Uiteindelijk moet dat in 2016 leiden tot een nieuwe vogelatlas... waarin precies staat hoe het met de vogels in Nederland is gesteld. Anne van der Veen trekt erop uit met bioloog Luc Hoogestein... om in een bos in Zeist te gaan tellen. Nou, we hadden drie stappen gezet en we kwamen bij de eend. Hoe gaat het ja. met de eend? Met de eend, in dit geval de wilde eend, gaat het eigenlijk hartstikke goed. Dat, dat is een soort die niet achteruit gaat in Nederland en je ziet hem overal. Als ik nu naar het poeltje kijk hier vlakbij, dan zie ik er een stuk of twaalf, uh, dertien zwemmen. Dus dat is, een, dat is een goed teken. Maar we moeten tellen, hè? Dus twaalf, dertien. We ja. moeten het specifiek ja. weten. Hoe tel je? Uh, je telt op uh, twee manieren. Je kunt uh, gewoon uh, kijken met de verrekijker of met je ogen van uh, wat zit er nou allemaal uh, in het veld of in de poel. Maar aan de andere kant kun je ook je oren gebruiken. Nou, we staan hier in het bos en in het bos is het best moeilijk vogels kijken vanwege alle bladeren die aan de bomen zitten. Dus als je, als je dan een vogel hoort is dat een indicatie dat er, er een soort zit. Ik hoor nu bijvoorbeeld achter mij, ik weet niet of het te horen is, maar ik hoor daar een paar pimpelmezen roepen. Dus ik weet nu, oké ik weet, okay, ik weet dat, er, uh, dat er dus nu twee pimpelmezen achter mij in de bomen zitten. Heel even stil. Getrainde oren hoor, ja. want ik hoor wel iets. Ja, nou als je heel goed luistert, hoor je aan de linkerkant ook een grote bonte specht roepen. Die hoorde ik ook. Die zegt kiek, kiek. Ik ja. hoor hem. Ja, oké. Okay. <laughs> Mooi. Maar eerst even tellen. 8, negen, tien, elf. Twaalf, daar zit er nog eentje aan de kant. Hebben we ook een vogel te veel? Bijvoorbeeld de eend, je zegt daar gaat het goed mee. Nee, eigenlijk hebben we niet vogels te veel. De vogels volgen zeg maar het landschap. Dus als het landschap goed is, dan komen er een bepaald aantal vogels op af. En dan laten we zeggen dat we het te veel hebben, Ja, dat is een uh, hele lastige vraag. Zeg maar. Nou, laten we even verder lopen. Wat doen we nu precies? Nou, We gaan zo direct weer stoppen en dan gaan we vijf minuten op één plek staan... om te luisteren wat er om ons heen allemaal aan het roepen of aan het uh, zingen is. En als we dat, uh, dat weten, dan vullen we het in. Ik hoor bijvoorbeeld weer een koolmees op de achtergrond roepen. Dat is al de derde die we nu op dit stukje uh, horen of zien. En we staan ook naast een naaldbosperceeltje en dat is een ideaal gebiedje voor de kuifmees. Dus met een beetje geluk gaan we die straks uh, nog horen. Dus wij positioneren ons hier. Ja, wij wachten hier vijf minuten en dan uh, na die vijf minuten lopen we weer een stukje verder. En dan stoppen we weer voor vijf minuten en zo lopen we ons hele traject door het bos uh, af. En hoe vaak moet dat? Dat moet uh, minstens vier keer per jaar. Pietje! Dat is dat hele felle roepje wat je hoort. Dat, uh, pietje, pietje, dat is een glanskop. Volgens mij hoor ik ergens daar hoog ook het hele het hoge piep van een kuifmees. Maar die heeft een heel mooi uh, herhalend roepje, maar dat hoor ik nog even niet. Dat hebben ze vooral in het voorjaar. En nu hebben ze een heel hoog piepend toontje dat hoor ik daar ergens in de achtergrond. Een app met vogelgeluiden? Een app met vogelgeluiden, die bestaat tegenwoordig. Ja. En wat heb je daaraan? Nou, ik vind het heel handig, want stel je voor dat ik met mensen op pad ben... dan kan ik het geluid even laten horen op de app. En dan weten de mensen, oh ja, die grote bonspecht, die klinkt zo. En wij horen de hele tijd de kuifparkiet, uh, wilde ik zeggen. <laughs> maar de... de kuifmeest, die hoorde net even roepen, inderdaad. En nu zie ik ook het plaatje. Het is inderdaad een mooi beestje. Ja. lijfje, zwart-wit koppie, kuifje ja. erop. Ja. Toch? We staan hier nu een tijdje in het bos. Mm -hmm. Maar als je naar tropische landen gaat, dan okay. vliegt er wat uh, moois voorbij. We hebben toch wel echt een beetje saaie vogels. Uh, dat komt omdat wij die vogels al heel, heel goed kennen eigenlijk. Maar ik heb wel eens Amerikanen op bezoek gehad. En die gingen helemaal uit hun dak van de kolmees. Zo'n mooie vogel als de kolmees hadden ze in Amerika nog nooit gezien. En er komen zelfs uh, hele club Engelsen hier naartoe om naar ganzen te kijken. Zo, zogenaamde goose bonanza's. Die vinden plaats. Dus, uh, Even over ja. die ganzen, ja? Lastig onderwerp. Je nee, kijkt er onderwerp. al een beetje moeilijk uh, bij. Dat ganse akkoord ging niet door. En nu gaan sommige provincies het proberen in de provincie in te voeren. Dat is, ja, dat is ook het enige wat ik ervan af weet, inderdaad. Het is niet mijn dossier. Dus, uh, ja. Dat is een beetje makkelijk. Hè? Ja, het is, Je ja. bent ook uh, bioloog. Ja, ja klopt. klopt. Nou, nou even oh. nadenken... <laughs> Waar een boswandelingetje wel niet goed voor is? Nee, natuurlijk zijn we helemaal niet blij dat het gansakkoord van tafel is. Want dat betekent gewoon dat uh, de veiligheid van, van de overwinterende ganzen... die kunnen we nu niet meer garanderen. En dat is, uh, wat ons betreft is dat een groot probleem. Dus dat er misschien toch nog een beetje iets doorgaat? Ja, daar zijn we alleen maar blij mee. Als, als er nog iets gered kan worden, heel graag natuurlijk. Ik hoor een... En wat? En? Dat was een hond die daar in de verte volgens mij problemen had met zijn baasje. Ik ben dus nog niet geschikt, hè? Nee, maar als je veel het bos in gaat, komt dat vanzelf. Hè? Vogeltellers in Nederland die kunnen dus eerst een cursus volgen... om alle vogels te leren herkennen. Dat is ook wel te horen, ook wel nodig, denk ik, als ik onze verslag even zo hoor. Uiteindelijk telt een vogelteller een gebied van 5 bij 5 kilometer. Dus dat is op zich te overzien. Morgen de laatste in de praktijk over vogels in Nederland. En zometeen al is er stand.nl. De stelling dan, vaders moeten minstens vijf dagen betaald kraamverlof krijgen. Ben je het eens of oneens? Laat het weten via de bekende kanalen. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Remon Serré.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 De Oekraïnse president Yanukovych heeft nog altijd de intentie... om een handels- en associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen. Dat zei EU-buitenlandcoördinator Ashton na een gesprek met Yanukovych in Kiev. Ashton heeft Yanukovych gewezen op de Europese investeringen... waar het land op kan rekenen als het tot een akkoord komt. Yanukovych zag vorige maand onder druk van Rusland af van een tekening van het akkoord. De weigering van Janukovic leidde tot felle protesten in Kiev... en de betogers eisen het aftreden van de president en de regering. En in Roemenië is een rel ontstaan over een uitzending van de staatstelevisie. Vorige week was er in een koor te zien en te horen... dat een zeer antisemitisch kerstlied zong. Volgens het Duitse Weekblad de Spiegel wordt in het lied... de joden verweten dat ze het kindje Jezus hebben bespot... en worden de joden op een onsmakelijke en schandalige manier gekrenkt. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Niet twee, maar vijf dagen kraamverlof voor vaders. Minister Asje van Sociale Zaken maakt dat vandaag bekend. Zit wel een addertje onder het gras, want de kerstverse papa's... die moeten die extra dagen wel zelf betalen. In 2008 was er ook al een wetsvoorstel om het aantal dagen te verlengen. Het plan dat GroenLinks toen indiende... gaf vaders het recht op tien dagen verlof na de geboorte van een kind. De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bernard Wientjes... was daar toen al niet zo blij mee. We hebben in het land zo ongelooflijk veel verlof. We betalen dat als werkgevers. Nu nog eens een keer een extra verlof te krijgen... terwijl er voldoende dagen zijn voor de werkgever... en de werknemer om samen in te vullen, vinden wij waanzin. Ja, dat was toen. Uh, krijgen vaders voor de drie extra dagen die ze zelf moeten betalen genoeg tijd om het kind aan zich te laten hechten of is twee dagen meer dan genoeg? Ik ga erover praten met Peter Tromp. Die is hier bij mij in de studio. Hij is voorzitter en oprichter van het vaderkenniscentrum. Wat is dat eigenlijk? Het is een uh, organisatie die uh, betrokken vaderschap... en gedeeld en gelijkwaardig ouderschap op de agenda probeert te zetten... en uh, uh, kennis omtrent de, uh, het belang van de rol van vaders voor kinderen naar voren brengt. Want het gaat al heel veel over moeders... en de vaders worden wel eens een beetje uh, vergeten in dit verband. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat... Okay. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes. En begin, daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Uh, hier komen ze. Als Asjes plan voor het kraamverlof is een sigaar uit eigen doos. Ja. Een economische crisis en een uitbreiding van het kraamverlof gaan prima samen. Ja. Met het Nederlandse kraamverlof voor vaders kweken we moederskindjes. Nee. Nee. Goed, dan de, de stellingen. Ik roep iedereen op om daarop te reageren. Uh, slotverrekening: hebben we allemaal in ieder geval een vader en een moeder gehad? Als het goed is. Nou, ja, in de meeste gevallen is dat zo, toch? Ja. Uh, en uh, veel luisteraars zullen ook vader of moeder zijn. Uh, of plannen hebben in die richting wellicht? Of misschien helemaal niet. En dus is het eigenlijk op iedereen van toepassing. Dus gewoon maar reageren, zou ik zeggen. Vaders moeten minstens vijf dagen betaald kraamverlof krijgen. Dat is de stelling. Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Um, meneer Tromp, de stelling, laten we dat dan ook nog even afhandelen. De administratie daarvan zegt u eens of oneens... Ja, ik ben het er volledig mee eens. Alleen, uh, ik vind, het zou twee weken moeten zijn in plaats van vijf dagen. En die twee weken zouden betaald moeten zijn. U zit meer op die lijn van GroenLinks, dus in dat eerdere plan uh, ja. van een paar jaar geleden. Ja, en de lijn van Europa, want eigenlijk in alle andere landen van Europa is het zo geregeld. Ja. Dus we zijn echt hekkensluiter in Nederland. Dus, dus zeg maar, die week waar als je nu mee komt, uh, los even van dat je het ook zelf moet betalen, uh, vindt u eigenlijk nog te weinig? Ja. Waarom? Ja. Nou, omdat het heel erg belangrijk is dat vaders vanaf het allereerste begin betrokkenheid hebben bij hun kinderen. Dat is belangrijk voor de hechting met de kinderen, maar het is ook belangrijk voor de vader om zich daar zelf op in te kunnen stellen. En uit allerlei onderzoek blijkt dat dat gelukkiger mensen oplevert en gelukkiger werknemers dus ook. Maar ook betrokkener vaders... Maar euh, laten we zeggen, als zo'n kind geboren is, dan is het toch bij euh, voortdurend wakker. Dan kan zo'n vader toch ook eens een keer uit bed gaan en, en bonden met het kind. Ja, dat, zeker. Dat zal hij ook moeten doen. Uh, dat gebeurt ook nachts, zoals u zich misschien als vader ook nog wel herinnert. Ik ben, ik ben zelf en... geen vader. Oh, oké. Okay. Ik kan van mijn eigen vader... Nee, toen was ik nog te klein <laughs> gewoon. Maar zal het ongetwijfeld ook hebben gedaan, ja maar je zou ook als vader betrokken willen zijn bij alle kleine dingetjes uh, vanaf dat allereerste begin, uh, um, een keer uh, uh, het eerste badje uh, al die dingen van, van zorgen voor een kind en, uh, het aanleggen uh, uh, van het kind dat is ontzettend belangrijk als je daar direct mee bezig bent dat geeft een vertrouwd gevoel en dan groeit de band met het kind en dat is juist in die eerste twee weken belangrijk? ja, ja. ja. maar ook later hoor uh, het is een begin, maar het is een goed begin. Ja. Nou ja, goed, maar ik, ik denk dan van even, maar goed, nogmaals, ik ben geen ervaringstukken. Dat kan dan toch ook op de momenten dat je uh, bijvoorbeeld even niet aan het werk bent. Zo, doen vaders dat ook wel, maar dat zijn dus dan niet de, de, de dagmomenten. En uh, ja, dan, dan is een, een, een kindje, laten we zeggen, ook als je daar s'nachts voor wakker wordt, toch een beetje slaapdronken. En uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je daar overdag uh, uh, mee bezig bent. Dat komt ook bij. Ik heb het zelf meegemaakt dat je die twee dagen had. Uh, uh, In Nederland hebben we nu twee dagen betaald ja. vaderschapsverlof. Ja, en dan ben je eigenlijk alleen maar aan het hollen. Uh, op het moment dat het kindje geboren is... Uh, je moet die kaarten versturen, je moet bloemen halen... voor de, uh, uh, de, de, de, het ziekenhuispersoneel <lacht> wat, wat de bevalling gedaan heeft je moet uh, aangifte doen bij de gemeente, je ja. bent alleen maar aan het hollen. En dan zijn die twee en... dagen alweer voorbij? Ja. En dan kun je direct ook weer aan het werk. Ja. En, en, en dat zou je toch anders willen vervaarlijk. Maar nu is het toch over het algemeen zo dat een hier uh, aankomen. Laten we zeggen, dat kan je niet op de dag misschien precies betalen, bepalen, wel, wel ongeveer. Dus dan kan je toch ja. met je werkgever in overleggen en zeggen. Nou, dat zal ongeveer rond die datum zijn, kan ik dan een weekje vrij ja. opnemen. Ja, dat zegt wintjes. hè? Ja, dat klopt niet. Um, uh, er uh, stond overigens recent een artikel over in, uh, in het NRC. Maar dat, dat overleg tussen werkgevers en werknemers, van we komen er samen wel uit, blijkt toch in de praktijk heel moeilijk te liggen. Uh, het is dan heel moeilijk om, die, om die, dat vrij te krijgen zonder dat daar problemen over komen en andere werknemers zich belast voelen. Je moet er om gaan vragen. Ja, en op het moment dat je het neemt. Op het moment dat je het neemt, stond in het NRC, dan uh, heeft die vader die, die het gevoel dat hij dan in die resterende vier dagen, hij had dan één dag van de vijf dagen uh, ouderschapsverlof opgenomen, maar dat hij eigenlijk de 40 uur moest draaien. Hard dus hard dat hij dezelfde wein. taak. Ja. Ja. Ja. En dat goed, hij eigenlijk zijn eigen overwerk betaalt. Maar het is nu toch ook zo dat je met je werkgever gaat overleggen... van nou, ik, ik, ik heb plan om naar, weet ik veel... Uh, gisteren hadden we het over Thailand. Ik heb plan om naar Thailand te gaan, uh, drie weken. Dan en dan zou ik dat willen doen. Dat, dat, dat gaat toch altijd in overleg? Dat, dat gaat in overleg. Tenminste, je neemt gewoon vakantie op. Je hebt dat zou, vakantie... hier ook, dat zou toch hier ook kunnen? Ja, je, je, je, kunt, je moet het aankondigen ook. Als, als, als u dat bedoelt dat de werkgever daar niet door overvallen wordt. Maar je moet, denk ik, wel echt die dagen daaraan, daarvoor vrijmaken. Nee, nee, maar het gaat me erom dat je. Waarom moet dat een, een, een, zeg maar, een regeling zijn die door de, de overheid wordt ingesteld? Terwijl je daar toch ook als werknemer en werkgever uit zou kunnen, moeten kunnen komen? Ja, omdat dat dus in de praktijk niet gebeurt. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is, uh, en dat blijkt dus ook uit allerlei onderzoek. Uh, de, er zijn twee grote problemen met het ouderschapsverlof voor vaders. Dat is aan de ene kant de betaling. Als er niet betaald wordt... Eh, vaders worden toch nog een beetje in die rol gedrongen... van eh, voorziener of, of provider noemen ze dat voor het gezin. En in de discussie aan de keukentafel... van eh, als, als er eh, rond de kinderen zorg eh, nodig is... Van wie neemt daarvoor vrij? Is het altijd de moeder? Juist ja, altijd de moeder, want ja, dat, dat levert vaak toch aan vaderskant nog wat meer inkomen op. En dan moet die vader maar een, een tandje bijzetten. Ja. En, en mist hij dus inderdaad zeker in het begin al die, die dingen die u net ja, Hij valt er voortdurend beschreven. buiten. Ja. Um, nou ja, u, u noemde al even windjes, die, die hebben we net gehoord. Maar dat ging over dat oude plan. Uh, de MKB-voorzitter uh, Michel van Stralen die laat weten dat hij woest is op Ascher. Omdat, en ik citeer, de overheid moet stoppen met het eindeloos in de snoepdoos van de werkgevers graaien. Die moeten dit namelijk betalen. Ja, en, en, dat, dat, en dat verbaast me toch ook van de heer Wientjes en, de, en, en die werkgeverskant. Want de, er is toch ook, uh, kijk, er zijn een aantal bedrijven die hebben het al hebben ingevoerd. Uh, PricewaterhouseCoopers, ja je zou zeggen, misschien zijn het de wat, de wat beter betalende bedrijven. Uh, maar ook Samhoud en Co., uh, dat is een adviesbureau. Ja. Maar ook Zowel iemand die ook heel maatschappelijk betrokken is en zo, dus het lijkt ja. logisch dat hij dat dan ook doet. Ja, die hebben al een veel ruimer vaderschapsverlof ingevoerd. En dat betaalt zichzelf terug volgens deze werkgevers. Dus ze hebben gelukkige werknemers. En uh, die doen hun werk beter. En uh, uh, brengen daardoor op termijn ook weer meer geld binnen. Ja. Dus het is helemaal niet gezegd dat er kosten mee gemoeid zijn. Die, die MKB-voorzitter die ik net aanhaalde, die zegt ja, wij moeten het betalen. En ten tweede, hij zegt van ja, uh, is het, nu, nu kan het in maatwerk worden uh, geregeld. Nou, ja, goed, u bestrijdt dat he, met dat artikel in de NSC. Ja, maar hij zegt, dat ja, blijkt heel moeilijk te zijn. Die werkgevers zijn straks ook niet meer bereid om te kijken naar andere oplossingen of meer oplossingen. Uh, want die zijn er zo langzamerhand een beetje klaar mee. Ja, dat, nou, dat hoeft dan ook niet meer als je een goede regeling hebt. Nee. En dan kunnen werknemers daar een beroep op doen. Nee. Claudia de Breit twitterde... Uh, benieuwd naar hoe leuk de werkgevers zelf als vaders zijn waren. Kom, vijf dagen onbetaald, doe ze relaxed. Daar ben je het ja. wel mee eens, denk ik. Ja, ja. helemaal. <laughs> ja... Um. Iemand op onze site zei: misschien heb ik, ben ik nog conservatief... maar ik vind het gewoon belachelijk dat een vader kraamverlof krijgt... dat hij verlof krijgt om zijn larf aan te geven op het gemeentehuis... is te billeke maar verder gewoon geen flauwekul. Ja, dat vind ik dus onbegrijpelijk. Omdat um, uh, ja, die, dat allereer, die allereerste betrokkenheid voor vaders en kind ontzettend belangrijk is. Overigens al vlak daarvoor, um, uh, terwijl het kind nog in de buik van moeder zit... Want het blijkt uit recent onderzoek dat het kind beter luistert... naar de stem van vader als de stem van moeder. Dus die vaders die zijn belangrijker voor kinderen als we nu... Gaat u nu pleiten voor negen voordoen. maanden verlof voor die, uh, voor die vaders? Nou ja, het moet ook redelijk blijven. Maar we mogen ook wel eens een keer, uh, laten we zeggen... in die, die, die leven-werkbalans wat meer ruimte geven aan vaders... om er voor hun kinderen te kunnen zijn. Ook in een economische crisis waarin we nu zitten? Juist in een economische crisis. Want ik denk dat het veel meer mogelijkheden biedt... ook voor moeders om sneller terug te komen in de arbeidsmarkt. En uh, uh, dat, laten we zeggen, misschien die paar dagen vaderschapsverlof... dat het nog, toch wel wat extra banen oh. kan leiden. We uh, in Nederland <gul> vinden altijd dat we het, uh, uh, ja, het, het, het, het, het netste jongetje van de klas zijn. In dit geval helemaal niet als je het vergelijkt met Europa. Nee, want ja, we zijn heksluiter. Onderaan, ja, hè? ja, onderaan. Samen met Ierland en met uh, Zwitserland... Ja, dat, dat is, ja. Uh, als je kijkt naar Duitsland, is er bijvoorbeeld twee maanden eltern, eltern geld. Dat is betaald, uh, vaderschapsverlof, en er wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. Maar ook in uh, België, in Spanje, hmm. uh, Italië. Scandinavië is echt de Minimaal nummer één. Twee weken. Scandinavië staat echt in de top van, de, van dat lijstje. Want ja. uh, daar krijg je geloof ik, wat is het, 45 weken? Nee, ja. nou, In Noorwegen krijgen mannen maar liefst zes weken vaderschapsverlof... en 45 weken a 80 procent. daar kan je voor kiezen dus. Ja. En zelfs 35 weken voor 100 procent. Noorwegen is heel goed, maar Duitsland is ook heel goed. Ja. Maar dat Noorwegen-verhaal, dus... als je dat dan toch leest... dat kost toch klauwenvol geld? Uh, ja, je hoort de Noorden niet klaar. Nee, dat dus, kan je me uh, voorstellen met dit soort uh, regelingen. Ja, dat, dat, ja. Nee, maar die, die, de werkgevers kennelijk ook niet. Dus kennelijk levert het, maar daar zou je onderzoek naar moeten doen... kennelijk levert het wel uh, veel op, zowel voor de werkgever, gelukkige werkgevers... maar ook voor de kinderen, hè. laten we daar ook eens aan denken. Uh, betrokkenheid van vaders uh, heeft allerlei positieve gevolgen... voor de ontwikkeling van kinderen... Uh, ja, een voorbeeld, uh, betrokken vaders, uh, de helft zoveel ADHD-diagnoses uh, bij kinderen. Uh, ze doen het beter op school... Nou ja, er zijn heel veel voorbeelden waar die rol van vaders veel belangrijker is voor kinderen als we denken. Ik moet eerlijk zeggen, met dit soort onderzoeksgegevens ja. kan ik nu niet controleren of dat allemaal klopt. Maar dan geloof ik, maar, geloof ik dat, dat, dat u daar de waarheid Dat u, dan u van mij gelooft. Ja. FNV heeft gereageerd, uh, zegt een goede stap van uh, Asscher. Uh, welvrees is dat het feit dat het onbetaald is nog steeds een drempel kan zijn. Een volgende stap is dus nodig. Uh, komt hij er niet, zeggen ze bij de FNV, dan, dan zou dat een beetje tegenvallen. Dat bent u wel met z'n uh, ja. eens, denk ik. Ja, want het is juist in die onderhandeling, en daar vertelde ik net al over aan die keukentafel, waarin die kostenafweging, kijk, het zijn jonge gezinnen, jonge vaders met een gering inkomen en grote lasten, hypotheek, het kind erbij, de luiers. Um, en daar moet een afweging gemaakt worden. En, en ja, dan, dan is dat inkomen dus heel belangrijk. Dat hoeft niet volledig tot 100% vergoed te worden. Als je bijvoorbeeld kijkt in Duitsland... Uh, ja, dan is het uh, 90% van het uh, laatst verdiende inkomen tot een maximum. Van ongeveer, dacht ik, ik zeg het nu zo uit mijn hoofd... maar ik kan het even voor u checken tot 1800 euro... Ja. Ja, dat soort limieten zou je in kunnen bouwen... maar enige vorm van betaling, want anders vallen vaders eruit. Ja, want dat is ook waar de FVV natuurlijk bang voor is. Dat ja. dan uiteindelijk ga je, je toch kijken naar de kosten... wat u net ook opschreef. beschreef, van dan, dan, ja, dan moet je te veel salaris inleveren en dan gaat die vader toch gewoon aan het werk. Um, we hebben natuurlijk wat, wat uh, dingen gehad. Pas nog, hij, als je zelf die Sint Maarten ging vieren met zijn kinderen... Was, het, was in de Kamer was daar wat kritiek op? Ja, juist heel goed. Hè? Dat, dat, uh, het het volk maken. snapte het volgens mij wel. Ja, Wij met Wouter allen. Bos heeft het eerder overigens ook ja. gedaan. Uurlinks, er zijn meer voorbeelden. Ja, Koosteren voor ja. ja, het Ja, Het wordt een hele nieuwe trend, maar dat zie je ook terug in het onderzoek. Vaders willen er zijn voor hun kinderen en ze willen ook zorgen. Dus ze willen vanaf het allereerste eerste begin betrokken zijn. En er komt een, een, bij de UvA komt een hoogleraar vaderschap. En u bent daar een van de initiatiefnemers van. Dat klopt, ja. waarom, waarom is die leerstoel nodig? Nou, omdat tot nu toe, in het, uh, ook in het onderzoek, eigenlijk steeds onderzoek gedaan wordt naar de rol van moeders... Uh, in de opvoeding en de zorg voor kinderen. En zelfs als het over vaders dreigt te gaan... dan worden toch moeders bevraagd over hoe die vaders het dan wel doen. En het is heel erg hard nodig dat we meer zicht krijgen... op dat belang van die vaderschapsrol voor kinderen. Want uit allerlei onderzoek blijkt wel... dat laten we zeggen waar een vader bijvoorbeeld ontbreekt... dat het met kinderen aanmerkelijk minder gaat. Ja. Dus daar is een... een een groot belang voor. Hoe lang gaat het nog duren voordat we het vaderschap echt serieus nemen in Nederland? Nou, ja, we zien toch langzamerhand een beetje stapjes uh, in de goede richting, maar ik denk dat we nog wel een hele lange weg te gaan uh, hebben. Dus en je zou in Nederland, als je het moet omschrijven, toch echt wel als een moederschapsland uh, of een moederland <lacht> uh, moeten omschrijven. <lacht> en, uh, ja, laten we er een gelijkwaardig ouderschapsland van maken. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Zegt de oprichter en de voorzitter van het vaderkenniscentrum, Peter Tromp. Hij is hier de gast in de studio. We gaan naar de luisteraars toe, meneer Tromp. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Er is op onze site al wel gestemd, 945 keer maar liefst. Op die stelling dus, vaders moeten minstens vijf dagen betaald kraamverlof krijgen. 53% is het eens, met de stelling 47% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Kees. Kees. Ik heb die hele discussie gehoord. Wat ik mis is uh, gelijke behandeling. Zodra het gaat over dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen... dan uh, staat heel Nederland op zijn kop. Zodra ik hoor dat er uh, voor allerlei dingen zijn... Uh, waar blijft de gelijke behandeling voor vaders. Vrouwen krijgen doorbetaald zwangerschapsverlof. En uh, mannen moeten maar zien hoe en wat. En uh, regel dat maar. En aan de andere kant... alweer als je, va als, je als vader... Uh, ...problemen krijgt met van laat je verschonen. Want dan ben je een slechte vader, dan, ben je, dan deug je niet. En zodra je ook maar uh, een keer s'nachts niet je bed uit wil... ...om het kind eventjes uh, te voeden of even stil te houden... ze het houdt of te verschonen... Ja. ...dan breekt, breekt de pleuris uit in dit land. En dan gaan we over vijf dagen chef. Kijk, voor mij hoeft die vijf dagen persoonlijk niet... Maar als we die vijf dagen gaan doen, moeten we niet gaan zeuren over wel of niet betalen. En in het kader van de gelijke behandeling horen we dan ook gewoon als vader betaald kan. Die vrouwen krijgen ja. dat ook. Oké, okay, duidelijk, dankjewel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ja, ik vind het op zich wel een sympathiek voorstel van meneer Ascher. Maar ik verdenk hem er toch wel een beetje van dat het voor de bühne is. Net als met die uh, Bulgaren en Roemenen kwestie, daar kwam die in augustus mee. Terwijl dat al zeven jaar bekend was. Um, maar wat, wat bevalt u er niet aan dan? Uh, want hij wilde dus het aantal dagen oplengen, uh, zou ik maar zeggen... maar wel betaald. Uh, onbetaald, laat ik het zo zeggen. Je moet het zelf betalen. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ik vind het wel sympathiek. En inderdaad, ik geloof uw uh, gast in de studio... zeker dat het uh, grote voordelen geeft. Kijk maar naar Amerika, waar veel kinderen hun vader... Uh, jarenlang niet zien. En ja, dat daar dan toch onder lijden. Um, en verder vind ik uh, eigenlijk het belangrijker... dat moeders een langer verlof kunnen krijgen. Uh, de hechting waar uw gast ook over praat... die vindt plaats in de eerste twee jaren. En als die er niet is... dan heeft het kind er eigenlijk uh, zijn leven lang last van. Ja, goed. U pleit dus voor een langere periode voor moeders. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Westerman in Rotterdam. Uh, wat ik mis in de hele discussie... Is uh, de, de niet-werknemers. Het is de kleine zelfstandigen. De bakker en de melkboer en de slager. die, uh, die krijgen niet doorbetaald. <lacht> uh, want anders gaan ze een zaak op de fles. En uh, dit dus is weer voor de zoveelste keer. Uh, een soort discriminatie. Uh, van werknemers en werkgevers. Ja, en niet-werknemers. Nee. Maar zelfs zo'n kleine zelfstandige heeft misschien ook nog wel personeel in dienst. U, vindt, u zou dat onterecht vinden dat de werkgever dan in dit geval... dat zou moeten betalen voor die werknemer? Uh, ja, nee, maar ik krijg een kleine, uh, maar een, een kleine zelfstandige... met of zonder personeel, die moet echt uh, aan de bak. Ja. Elke dag. Ja, maar, ja. En dan uh, goed, maar... Dus... Uh, het is weer zo, voor de zoveelste keer. Nou, het gaat altijd nou, alleen nou. over werknemers. En die moeten dit en die moeten dat. Ja, oké. Nee, maar dan, dan begrijpen we elkaar. En, en, nou, uh, mag ik nog een kleine ludieke opmerking maken? O, oh, toch maar. Die, die, die vaders lopen die kraamvrouwen tommer in de weg. Die, die kraamverzorgers. Oké. Okay. <lacht> dat gaan we zo meteen ook even aan meneer ja. Tromp voorleggen of hij het daarmee eens is. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen. Hallo dan. Hoi Jank. Met nou, ik denk, uh, wij mannen, wij maken kinderen. En uh, op een gegeven moment wil je ook wel voor je kinderen zorgen. Nou, dat mag ook wel betaald worden. Ja. Dus, daar laat ik, het, daar laat ik het bij. Dus eens met de stelling. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag, met Rick van der Lubbers je. Dag Rick. Um, ik. Ik uh, ben zelf een vader, maar ik ben ook een kleine zelfstandige. En wat ik uh, uh, mis in de discussie... Is het economisch belang van het betaald uh, verlof vlof, sturen van, van de vaders. Uh, ik zou er op zich geen probleem mee hebben als uh, vaders één of zelfs twee weken verlof zouden krijgen van geval van het zwangerschap. Maar ik vind wel, of uh, bevalling van het kind, ik vind wel dat daar qua bekostiging een regeling als bijvoorbeeld de levensloopregeling getroffen kan worden, waarbij de vaders uh, maandelijks of gedurende een aantal jaar een bedrag opzij kunnen leggen. Waarmee ze dat betaald of zelf kunnen betalen. Precies, dat je eigenlijk al van tevoren spaart voor het, het moment dat, dat je dus uh, daarvan gebruik moet gaan maken, dat, dat je uh, een kind gaat krijgen. Bijvoorbeeld, de andere mogelijkheid is, zoals het nu met zwangerschap voor de, voor de vrouwen geldt, gelijkheidsbeginsel. Daar wordt vanuit de overheid natuurlijk ook in voorzien. Dus als we het hebben over gelijkheid, dan zouden we ook die regeling aan de vader ja. kunnen. Maar in ieder geval economisch belang voor de werkgever bij dit soort situaties. Met name de kleine werkgevers. Ja. Die, dat mis ik in de discussie. Die kan zeer impactvol zijn, zeker in deze economische situatie. Ja, ja goed. Nou, goed ik, heb het, ik heb het geprobeerd wel bij, bij Trump aan de orde te stellen. Maar ik ga het zo nog een keer, één keer aan hem voorleggen. Stam.nl, goedemiddag. Peter Vensla, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben het eigenlijk oneens met de stelling, of eigenlijk oneens, ik ben het helemaal oneens met de stelling. Want op het moment dat je een kind verwacht als vader, dan kun je ook al je vakantie plannen. En uh, het is met name voor kleine ondernemers uh, die geen jobbapsystemen als in de grote organisaties hebben, is het vaak heel lastig in te vullen. Op het moment dat je dat een langere tijd van tevoren aangeeft, je weet ook of iemand zwanger is ja of nee, dan kun je dat beter plannen. Ja, oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Robert van den Broek. Dag Robert. Hoi. Nou, ook uh, ik, even met de vorige spreker, Rick, uh, ben ik het ook mee eens. Ik ben zelf ook uh, zelfstandiger met eigen personeel. En uh, ik gun iedereen uh, absoluut de dagen om met uh, het kind door te brengen. Uh, ik moet zeggen dat wij wel op de zaak, uh, bij ons in de studio, daar heel flexibel mee omgaan. En ik ben het absoluut mee eens dat je veel gelukkiger medewerkers krijgt wanneer je hen... Uh, Echt laten genieten van die eerste periode. Maar hoe, dus, hoe, hoe doe je... Al je, al ho ik eens. Hoe, hoe, je zegt, jullie gaan daar goed mee om. Het is, het is een klein bedrijfje, dus waar jullie zitten met z'n allen. Um, hoe gaat het dan in de praktijk? Iemand meldt van, nou, uh, over een paar maanden word ik uh, vader, en dan? Ja, dan mag jij voor jezelf bepalen, dat zijn natuurlijk geen b kunt, maar bepaal zelf welke dagen je, je thuis wil blijven en waar zorg nodig is. Voornamelijk bij de overstap wanneer de kraamzorg wegvalt is de rol van de vader, vind ik persoonlijk, uh, ja, ontzettend belangrijk. Het ja. gaat overigens niet alleen, vind ik, voor het, uh, het krijgen van kinderen... maar ook bij het, uh, bij het overlijden van, uh, van ouders bijvoorbeeld. Uh, ook daar. Ja. Geef ze de tijd en geef ze de ruimte... Ja. en je krijgt echt vele fijne en gelukkige medewerkers. En de vraag is nu, van moet je dat inderdaad uh, met een soort centrale regeling uh, gaan, gaan regelen? Dus, dus vanuit de overheid? Of ga je dat gewoon per bedrijf uh, afspreken, zoals jullie dat dus kennelijk doen? Nou, ik, ik denk dat voor, uh, voor bepaalde bedrijven is het absoluut nodig... dat er een bepaalde druk komt vanuit, uh, vanuit Den Haag. Maar ik zou voornamelijk uh, de werkgevers willen, willen stimuleren. Jongens, kijk nou eens inderdaad naar die jongen... die iedere dag bij jou achter de pc zit of in de productie staat. Word je echt gelukkig van als hij na twee dagen weer aan het, uh, aan het werk moet. Hmm. Probeer het in eerste instantie zelf te regelen. Maar nogmaals, voor grote bedrijven zal het niet anders zijn... Nou. dat het uh, opgelegd moet worden. Dankjewel, stam.nl. Goedemiddag. Ah. Hallo met wie? Hallo, goedemiddag Ik spreek met Robert Nieuwenhuizen. Dag Robert. Hallo. Uh, ja, misschien komt het een beetje krui over, maar mevrouw is zelf kraamverzorgster. <laughs> ja. Die, uh, ja, die vindt het altijd fijn als de mannen wel twee, wel twee dagen thuis zijn, maar daarna uh, zou ze het fijn vinden als ze een beetje uh, gaan werken. Zeg maar. <laughs> Anders lopen ze alleen maar in de weg. Dat is wat die ene meneer dat ook al zei. Ja, want die zei, die zei ja, dan kan je dus beter gewoon uh, ja, die twee dagen vrij en dan gewoon uh, de, de rest tot, tot de kraamverzorgster is. En als die weg is, dat ze dan een week vrij krijgen. Ja, ja precies, ja. Um, en, en, en jij spreekt hier nu eigenlijk al uit, uh, laten we zeggen, uh, uit de tweede hand, want uh, jouw vrouw die is kraamverzorgster, dus eigenlijk is dat de ervaringsdeskundige in deze. Ja, en stel natuurlijk voor dat de mannen allemaal vrij krijgen, dan nemen die het werk van de handen want dat, ja, daar heeft ze ook minder werk te doen, zeg maar dan dus heb je kans dat de kraamverzorgsters weer de dupe zijn. Heb, heb jij thuis weer een probleem? Ja, daarom. <laughs> dat voelt ook niet. <lacht> nee, daarom. Dus, hey, en, heb, jezelf, heb je zelf kinderen eigenlijk, of niet? nee dat, dat nog niet, nee, dat nog niet. Nee, nee. nee maar zoals ik het hoor, dan uh, is het vaak van... nou, voor mij mogen ze wel uh, weer aan het werk gaan, ja, zeg Oké, okay. dankjewel um, voor het reageren. Iedereen, trouwens, op dit onderwerp. Ik ga doorpraten met Peter Tromp, dus voorzitter en oprichter van het uh, vaderkenniscentrum. Nou, even met het laatste beginnen. Die wat oudere meneer, die zei dat ook al. Mag ik even iets cruis zeggen, zei hij, uh, of iets ludieks. Uh, die vaders lopen eigenlijk alleen maar in de weg. Dat klopt helemaal niet wat u allemaal zit te vertellen. Ja. Nou ja... Kijk, dat is, dat is bij moeders ook zo, dat allereerste begin met kinderen, dat is moeilijk. En dat is voor vaders ook moeilijk. En daarom is het zo belangrijk dat je er meteen bij bent. En ja, als ze in de weg lopen, ik verbaas me er ook wel eens over consultatiebureaus, kraamverzorgsters. Ze zouden ook wat meer ingespeeld kunnen zijn op, uh, op die rol van vaders. En die vaders ook daadwerkelijk een plek geven. Ja. En oh, nee, dus de ja, ik zou, de bal, ik zou de bal toch eigenlijk terug willen kaatsen. Ja. Dit, dit, dat, dit, ja. Even, even naar, de, naar het algemeen van de reacties, wat, wat vond u ervan? Ja, nou ik begrijp wel um, de problemen van kleine zelfstandigen. Dat is toch wel, um, uh, uh, laten we zeggen, het is voor hun wat moeilijk in te plannen. Ik denk dat de financiële lasten misschien ook wel zwaar aankomen. Dat kan ik uh, uh, niet precies helemaal inschatten. Maar ik denk, als je kijkt naar de omringende landen, hoe zij dat regelen... dan is er een financiering van dat uh, vaderschapsverlof. Als je dat dus betaald krijgt, daar is nu geen sprake van. Maar dan zou je daar misschien een soort overheidsvoorziening van moeten maken. Ja, zoals goed, dat ook met het zwangerschapsverlof. Ja, maar goed, dat is wat, wat als je natuurlijk al helemaal niet wil. Die, die, die, die, zit, die, zit al, uh, die moet al 6 miljard bezuinigen met z'n allen. En, uh, als je deze regeling er dan uh, in zou voeren, kost dat een hele hoop ja. geld natuurlijk. Ja, uh, uh, de, ik ben geen econoom, uh, maar daar zou je dan eens goed naar moeten kijken. Dat zou die hoogleraar misschien eens even moeten uitzoeken wat dit zou nou, kosten voor Nederland. maar dat is een pedagoog overigens, dus okay. die legt het pedagogisch accent. Okay. Maar er zouden dus wat economen hier naar moeten kijken, dat, dat uh, ben wow. ik wel met u eens. Maar ik denk dat, uh, laten we zeggen, die kosten zich verschuiven, dus dat het nog wel eens heel erg mee kan vallen. Wow. Want u zegt aan het eind van, van de rit, heb, krijg ik uh, gelukkige mensen misschien wel, en dat levert ook minder gedoe in de gezondheidszorg op misschien. Uh, iemand zei, moeders moeten juist langer verlof hebben, nog meer. Ja, het argument is dan die betere hechting. Maar ja, ze hebben toch al een vrij lang verlof. En ik denk dat het... Uh, ja, je moet op een gegeven moment een afweging maken... om uh, um ook de stap terug te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt. Ik ben daar persoonlijk wat minder voorstander van. En ik zou zelfs wat dat betreft uh, willen voorstellen... om een gedeelte van het zwangerschapsverlof voor vrouwen... Misschien uitwisselbaar te maken met mannen. Ja, ja, okay. Daar, van dat soort voorstellen is ook wel eens eerder sprake geweest. En dat zou ik eigenlijk een goede zaak vinden. Een van de zelfstandige ondernemers zei van... Uh, doe het in de vorm van een levensloopregeling. Dan kan je er alvast voor sparen dat, dat het uh, gebeurt. En eventueel kan je dat geld dan ergens anders voor inzetten... Als, als er geen kinderen blijken te komen. Vind je dat een goed idee? Ja, je zou het kunnen onderzoeken. Dan betaal onderzoeken. je het wel zelf dus. Dan betaal je het weer zelf. En, uh, uh, maar misschien dat dat niet leidt tot extra verzwaring... van, van uh, de druk op het inkomen. Um, uh, dat zou je moeten onderzoeken. Ja. Nou, uh, nog genoeg uh, te onderzoeken. Het ja. is ook nog niet zover. Voorlopig is het schot voor de boeg gegeven door onze minister van Sociale Zaken. En uh, u gaat die hoogleraar aan het werk zetten. Die moet maar eens wat dingen gaan uitzoeken. En dan eventueel gaat hij maar een beetje. Die paar gaat hier zeker naar kijken. Ja. Ja. Peter Trom, dank voor het meepraten. Hij is uh, van het uh, Vaderkenniscentrum. Um, ik kijk nog even op de site wat daar gebeurd is. 1020 mensen intussen gestemd. 52% eens met de stelling. 48% oneens. Vaders moeten minstens vijf dagen betaald kraamverlof krijgen. U kunt de hele middag blijven stemmen op die site. houd de radio aan zometeen na tweeën. Dit is de dag met en Prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Deze week in. Vrijdagmiddag Live. Louis Bontes, Tweede Kamerlid over zijn leven na de PVV van Geert Wilders. Ik ben PVV, ik wil PVV en blijven. Rubrieken van Bert Brusse, Justus van Oel en Frits Barend. Veel satire. Welkom bij de rubriek over Clownery Clownera. Een portie vrolijkheid in deze donkere, droevige dagen voor kerst. En live muziek van Gio hier, kom, kom langs in de kroning in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.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 De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in Tialf Herenveen. Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl.